Nog steeds wakker. Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Maastricht verzet zich tegen de wietpas. Per vandaag worden stiletto's en vlindermessen helemaal verboden... en WO2-soldaten winnen zich maar mondjesmaat op over de FOP-veteranen. Het is twee minuten over twee. Goeienacht. U luistert naar nog steeds wakker van Omroep WNL. Met veel bombari kondigt de PvdA-kamele Jetta Kleinsma vandaag de plannen aan... voor de nieuwe vakbeweging. Deze moet leden meer macht geven... en uiteindelijk alle taken van FNV-bondgenoten overnemen. Daarnaast wordt FNV Jong officieel opgenomen als vakbond... FNV uh, moet de stem van jonge werknemers daardoor meer laten horen. Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong, moet daar allemaal voor gaan zorgen. Goeienacht. Ja, goeienacht. Dat zal een beste klus worden. Dat is wel een hele klus, ja. Maar het, uh, het moet wel. Als we nu niets doen, dan doet de laatste over tien jaar het licht uit. En daar wordt niemand blij van, denk ik. Ja, het is de bedoeling dat het weer leuk gaat worden, heeft mevrouw Kleinsma gezegd. Ja, ja dat kan ze goed vertellen, met het enthousiasme. Nee, zeker. Dat is ook de bedoeling. De afgelopen jaar, ik ben nu een jaar in dienst vorig jaar op 1 mei begonnen... Het uh, afgelopen jaar was uh, lang niet altijd uh, leuk. Dan uh, druk ik het me wel voorzichtig uit. Maar gaat het dan om de banden binnen de bond? Of gaat het dan? Ja, ah, ja. Nee, zeker. Natuurlijk de, de omgang uh, met tussen mensen. Hè. Dat conflict is heel, heel breed uit in de media uh, uitgemeten. Uh, dat is eigenlijk ook zonde geweest. Natuurlijk. Het gaat ook ten koste van al die goede dingen die een vakbond ook doet. Hè. Mensen helpen, mensen met problemen met, uh, met hun baas helpen. Bijstaan in uh, informatie over hun. Uh, ook dat soort hele basic dingen, die doet de vakbond natuurlijk ook gewoon. doen ze heel goed. En daar is eigenlijk heel weinig aandacht voor geweest. Maar het probleem van de laatste jaren, en nou, misschien wel echt het allerlaatste jaar, is dat het uit allemaal onderdelen bestond, de FNV, en dat die elkaar nog wel eens aan het tegenspreken uh, waren. En dus moet het nu gestroomlijnen. Dat is een, in grote lijn het idee van de vakbeweging. Ja, dat is, de, dat is het idee. En niet alleen uh, stroomlijnen, maar ook openstaan voor veel meer uh, uh, diversiteit, hè? Mensen uh, werken niet meer uh, allemaal in, in een vast dienstverband, niet meer allemaal van 9 tot 5, doen het ook vast of flexibel of zelfstandig. Uh, jonge mensen vooral werken ook vaak al in een bijbaan of met een stage. Maar over de, de hele FNV gesproken, er, er was af en toe wat gekissenbis, sommigen wilden ook uh, kleinere delen uh, worden. Nu wordt het eigenlijk allemaal meer gestroomlijnd, met één mond moeten gepraat worden, maar achter de schermen is, zijn al die problemen dan toch nog niet in één keer opgelost? Nee, zeker niet. Maar het idee is wel dat je teruggaat naar wat kleinere uh, eenheden, zeg, uh, zeg maar. Dat betekent dus dat, dat je kleinere bonden hebt. En nu heb je twee hele grote bonden. Die hebben ook uh, met name in het pensioenakkoord samen opgetrokken... en konden daarmee uh, al die andere 17 bonden eigenlijk overroeren in hun besluiten. Uh, nou ja, die twee grote bonden uh, die zijn samen dus bijna, meer dan, ja, bijna de helft van de hele FNV. En die worden uiteindelijk opgeknipt in verschillende sectoren. Wordt dus dat dan niet bitter... nog onoverzichtelijker? Uh, nee, niet zozeer onoverzicht op het moment dat je het maar goed gaat, uh, gaat stroomleiden in, in de structuur. Hè. Wat is gezegd? We gaan komen met een ledenparlement. Uh, dat is eigenlijk een hele grote club mensen die een aantal keer per jaar bijeenkomen die echt uh, het dagelijks verstuur uh, zullen informeren. En de voorzitter wordt uiteindelijk ook gewoon gekozen door de leden. En FNV Jong wordt dan ook onderdeel daarvan? Ja. Uh, um, ik neem dan aan dat jullie een soort, ja, hoe moet je het noemen? Uh, voorhoede zijn. Dat jullie ja, zijn toch zin, voor de mensen ja. van de toekomst? in zekere zin een voorhoede. Uh, zowel in, in, in de zin van dat je nog niet echt fulltime vaak aan het werk bent. We richten ons met name op de groep tussen de 15 en 25. Uh, die bereiken we vooral op scholen. 40.000 tot 50.000 jongeren spreken we daar per jaar. En die geven we heel, heel praktische informatie. over ja, ik een sollicitatiebrief... Uh, vraag ik mijn belasting teruggave aan. Elk jaar toch 50, 60 miljoen liggen. Mm -hmm. uh, wat jongeren niet terugvragen. Nou ja, dat soort dingen vertellen wij ze. En afgelopen maand hebben we ook geëxperimenteerd... met of jongeren nou daar echt behoefte aan hebben. En of ze dan ook een soort van lid willen worden. En we hebben 1300 aanmeldingen gekregen. Dus de vraag bij jongeren is heel groot... Maar wat, wat is het dan? dan? Moet je geld betalen om, om dat te kunnen krijgen? Hoe zit dat? Nee, nee in dit geval hebben we gewoon gezegd, uh, je mag gewoon gratis. Nee, en als je vragen of problemen hebt, bel ons op en dan helpen we je. Af en toe geven in het land wat workshops, daar kan je ook naartoe komen. Uh, je zit in een panel om mee te denken met, uh, met andere problemen en oplossingen. En uh, op die manier ben je betrokken bij het werk wat, uh, wat de vakbond doet. Maar vooral ook bij je eigen toekomst en je eigen ambities. En uh, uiteindelijk is de vakbond uh, ook altijd nog activistisch als het moet... Uh, ja. Aan wat voor acties denken we dan dat uh, geen enkele jongeren in, uh, naar school gaande persoon meer huiswerk maakt of zo? Ja. <lacht> nou, het zullen vast wel mensen in, uh, voor in touw krijgen, maar <lacht> ik, denk, ik, denk, ik denk niet aan dat soort acties. Kijk, uh, ik vind wel dat uh, jongeren zich best, wel drukker mogen maken op een positie op de arbeidsmarkt. Ik ben een jaar geleden begonnen, sindsdien is de jeugdwerkloosheid met 33 procent gestegen. Worden er bijna geen vaste contracten meer gegeven. En die jongeren zitten echt in onzekerheid, problemen en uitdagingen zat. Uh, en daar heb je echt een bond voor jongeren voor nodig... om die echt aan te pakken en jongeren echt te helpen. En je mag er wat aan gaan doen in de nieuwe vakbeweging. Zeker. Dank, Dennis Wiersma. Graag gedaan. En van de nieuwe vakbeweging over naar muziek in de nacht. Uh, altijd bij ons in de studio, iedere week een, uh, een artiest die bij ons gaat spelen. Vandaag is dat de band Balcony. Of eigenlijk normaal gesproken een band, vijf mensen. Maar ik zie maar één iemand hier aan tafel. En voor de rest in de studio is het ook leeg. Arend Dijkstra, welkom. Ja. Hallo, dankjewel. Waar, waar heb je de andere vier gelaten? Uh, die liggen lekker te slapen. Zijn niet eens wakker gebleven om je te horen hier zo op Radio 1? Nou, eentje uh, weet ik sowieso van, dat is uh, de gitarist uh, die ik, waar ik normaal gesproken wel uh, kleinere dingen mee doe. Die is uh, nogal ziek. Dus uh, vandaar dat hij inderdaad ligt te slapen. Van de andere twee zou het kunnen dat, uh, dat ze inderdaad uh, zitten te luisteren. <laughs> maar in ieder geval nu alleen uh, in de studio. Ja. Um, uh, normaal gesproken, wat maakt niet voor muziek? Uh, belknie, ja dat uh, is een term die nu steeds vaker gebruikt wordt, is uh, indie dus die neem ik dan ook maar in de mond uh, dus het houdt in uh, popmuziek, maar dan wel uh, net iets alternatiever lichtvoetig, of maak je wel zware uh... um... Nou, het is het is niet uh, per definitie lichtvoetig, nee. Maar uh, uh, zit ook wel wat zwaar. Het klinkt soms wat zwaar, maar soms ook niet. Ja, dat is, dat is echt een luisteraar te beoordelen, denk ik. Ja, we denken Bon Iver. Ja. Uh, wat had je nog meer? Uh, Radiohead, The National. Dat zijn allemaal zijn inspiratiebronnen. Dat zijn inspiratiebronnen, ja, zeker. Ja, uh, zijn er belangrijke inspiratiebronnen of is dat gewoon wat er in de cd kast staat? Uh, nou, Radiohead is echt wat in een cd-kast staat. Want dat is zo lastig om dat als inspiratiebron te noemen. Uh -huh. Omdat zij zoveel verschillende kanten hebben. Ik heb maar... ooit gelezen dat de zanger van Coldplay, Chris Martin... zijn testikelen zou afstaan om een nummer als Paranoid Android te maken. Dat is ongeveer hoe hoog Radiohead aangeschreven staat. Ja, dus dat nou ja. probeer jij niet te bereiken? Nee. Nou ja, ik, ik, Ook bereid om voor... een testikel af te staan? Uh, pf, ja. Een goed nummer hoor, Paranoid Android. Ja, absoluut. Ja, dat is, uh, dat, uh, ja, Radiohead is sowieso uh, geweldig, omdat het inderdaad alle kanten opschiet. En omdat ze zo creatief zijn al, op zo, al zo lang, zeg maar. Ja. Ja. En Belknie is bezig met eigen muziek ook, dat is belangrijk, denk ik, <laughs> Dan Radiohead. Um, er komt een single aan, nu? Ja, ja klopt. Uh, we gaan over twee weken, we zijn heel lang bezig geweest om zelf dingen op te nemen. Dus dat was ook wel een spannend experiment hoe dat zou gaan. Als we het gewoon helemaal zelf gaan doen. Ja, wat je zei Indy, dat is eigenlijk dat je independent bent ja, zonder daar, label. Maar ja. zijn jullie dat ook? Nee, we hebben op de, ja, we hebben dit moment inderdaad geen labels Zijn onafhankelijk label. inderdaad. Dus da daar zou je het inderdaad ook vandaan kunnen halen. Uh, en dat is inderdaad ook wel een beetje de gedachte erachter van. We doen het zelf en we nemen het ook zelf op. Want ook als je het zelf opneemt en zelf mixt. En dan heb je ook meer op artistiek terrein het heft in handen. En het scheelt via ton. En het scheelt een hele hoop geld. Ja. Ja, ja. Maar het is ook weer spannender, want je hebt dan juist omdat je dan niet zoveel geld uh, betaalt heb je ook niet hele luxe studio's... waarin het vanzelf heel erg goed gaat klinken. Maar dus... hoe, hoe gaat het dan? Is dat gewoon in de schuur bij de, bij de drummer of zo? Uh, nee, ja, het zijn, altijd, het zijn allemaal verschillende plekken, hebben wij nu gedaan. Dus dan de drums inderdaad, of niet in de schuur... maar wel bij een repetitieruimte, uh, waar, uh, waar een goede drum staat. En dan weer, uh, vooral heel veel bij de gitaristen thuis... die dus nu uh, die, die, die er is. niet is en ziek is. Ja. Uh, daar hebben we heel veel eigen dingen opgenomen. Gitaar en zang, dat soort dingen. Ja. En we krijgen een uitgeklede versie vannacht. Yes. Ja. We, we, we missen dus in ieder geval een gitarist. We missen ja. een drummer. Ja, een pianist en een bassist. Ja. ja. En klinkt het heel anders nou? Krijgen we een volstrekt niet representatief beeld van uh, nee, nee, Nee, absoluut niet. Nee, het is, uh, ik denk dat het qua sfeer gewoon nog uh, wel hetzelfde is. Nou, we ja. dus zijn heel benieuwd. Ja, okay. Zoek je gitaar op, zou ik zeggen. Yes. Is het eerste nummer dat je gaat spelen ook de single die uitkomt? Nee. Die dat, komt later? Die komt later, Oké, okay, ja. nou hebben we dat voor de luisteraar te goed als dit... wat hij nu gaat spelen voor ons uh, in de studio. Als dit al niet de single is, dan moet je nagaan hoe goed het nummer straks dan nog wordt. En de professionele aankondiging van Bastiaan Nachtegaal is denk ik op zijn plaats. Met de diepe stem... Tot vier uur vannacht bij ons, <laughs> Arend Dijkstra. Eigenlijk heel hier voor vannacht. En hij speelt Of It Goes. To the sun, but the mountains are higher, higher and higher. Planning on fire. No word is spoken, and I miss the voices, soothing and quiet, more quiet than silence. Somewhere the clouds break into the sunlight. Sunlight is falling into the forest, into the lake. I swim. A thousand monkeys. Searching for fruit, bathing in sunlight Off it goes until I sing Go down in the bright light this summer night I see thousands of creatures running and running and running and run. I climbed up the stairs to look down to the houses, awake or asleep, in darkness or daylight. Somewhere the clouds break into the sunlight, some that has fallen, some that has fallen, some that is fallen, some that has fallen. Off it goes until I sing Go down in deep bright light This summer night I found a place where I can sleep It's buried in de studio van Radio 1 en hij komt nog uh, drie keer terug. Balcony, hoorde u, met Of It Goes. Het is inmiddels kwart over twee, uh, u luistert naar Radio 1 nog steeds wakker. We blikken terug op een avond vol radio- en televisiehoogtepunten. Onze televisieavond begon net als die van heel veel anderen bij De Wereld Draait Door. Heel soepel liep dat snelle programma niet, zo vielen er nogal wat stiltes. Stiltes bijvoorbeeld ook tijdens het gesprek met auteur Guus Luiters. Een boek, ik laat het nog maar even zien. Wat als een. Ja. Het zijn lijsten en foto's. alleen maar lijsten, lijsten dus namen, en namen, namen, namen ja. en foto's. Het is ook per... geen leesboek, het is een boek dat nee, er moet het zijn. zijn ja. Ja. Het, is, het, het is per transport uh, geordend. En die vrouw die is dus gewoon gaan zoeken. En toen vond ze... in het 25e transport twee kinderen, Paul en Eva de Groot. Ja, dat was niet de enige. Er waren nog meer stiltes. Ik Heeft dat iets met deze foto te maken, Guus, eigenlijk of niet? Of helemaal niks? Nee, nee, oké. Okay. Nee. hij is er wel. Ik heb hem wel aangewezen, maar dit is een andere fout. Nou, okay. dacht ik hoor. Ga door. Ja, en de uitzending werd ook nog eens netjes afgesloten zoals ze begonnen, want ook Lucky TV, daar werd uh, teruggekeken met een knipoog naar onze koningin en dat werd gedaan door u raadt het al. Stiltes. Ja. Het zit er dus op hier in Velendaal en eerder in Renen was de koninklijke familie erbij om mee te vieren in Utrecht. Marieke, het was gezellig. Toch... To, to, to, to. Ja. ja. To. Zeker. Rond de klok van 11 uur kon oud-PVDA-kamerlid John Leerdam... zich opmaken van een zware testcase. Hij schoof aan bij Pauw een witte man. Ik reageerde eigenlijk omdat meneer ook begon over een paar, een paar rare namen te noemen. En toen dacht ik, dit is volgens mij een grapje. Net als Javier daar die vaker met mij bij het gesprek...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 Nou ja, ik vind dat die taakstraf op zich helemaal niet werkt. Wat moest je doen? Plantjes knippen. Ik <laughs> Zeg het nog eens. Plantjes, plantjes knippen. knippen. Ja, waar ja, ja, moest je dat in doen? In een grote kas achter bij Slotendijk. Maar het yes. raar is dat je voor plantjes knippen ook taakstraf kan krijgen. <laughs> dus, dus dat is al raar. Ja, ja. Ja. ja, en in dat geval heeft bij ons altijd de rijende rechter het laatste woord. En daar moet je het mee doen. Goed, uh, maar hij kon niet ontbreken in ons medieoverzicht. Nee, nu heel iets anders. Drugstoeristen die kunnen niet meer winkelen in Limburg, Brabant en Zeeland. Want vanaf vandaag moet je daar lid zijn van een coffeeshop om wiet te kunnen kopen. Wie geen wietpas kan laten zien, komt er niet in. Wettelijk gezien dan. Veel coffeeshops zijn het namelijk oneens met de nieuwe wet. En dat zorgde op dag 1 over een hoop commotie. Mark Jozemans had zijn coffeeshop vanmorgen al volstaan met agenten... omdat hij toch toeristen toeliet in zijn shop in Maastricht. Goedenacht. Goedenacht. Ja, u begon de dag nog gewoon volgens de nieuwe regels? Ja, ik uh, heb het even geprobeerd volgens de nieuwe regels. Er zijn een, uh, ongeveer een 10, 12 klanten uh, geweigerd. Uh, een grootste gedeelte daarvan waren niet ingezeten en leest buitenlanders. Zij voelden zich uiteraard gediscrimineerd, want uh, ja, sommigen zijn al 29 jaar klant. Net de oh. mensen. Wisten er ook niet van? Wat zegt u? Wisten er ook niks van? Ik bedoel, kunt u kunt uw vaste klanten natuurlijk voorbereiden. Uh, die zou je kunnen voorbereiden als je denkt dat dit contraproductieve uh, plan überhaupt een kans van slagen zou hebben, maar dat hebben we dus heel bewust ook niet gedaan, omdat wij er nog steeds uh, van overtuigd zijn dat uh, de Wipas dadelijk uh, van tafel zou worden gehaald. Ja, want op een gegeven moment dacht hij dus vandaag, weet je wat? Dit wordt ook niet. Toen... Nou, die mensen die waren dus beledigd en die zijn naar de politie voor gegaan, hebben daar een aanklacht wegens discriminatie ingediend. Mm -hmm. En uh, vervolgens ben ik om 11 uur gewoon weer opengegaan zoals ik het 29 jaar lang heb gedaan. En dat is dus voor iedereen die toegang wil, maar die wel 18 jaar is en een identiteitsbewijs uh, kan, kan tonen. Nou, zo zijn we toen opengegaan. Een half uurtje later ongeveer is toen uh, zijn een aantal ambtenaren en een paar politieagenten naar binnen gekomen. En die hebben mij een schriftelijke waarschuwing overhandigd. Um, dat is zo afgesproken. Persoonlijk had ik liever uh, meteen de uh, uh, voorlopige, uh, of in ieder geval de sluiting gehad, het uh, sluitingsbevel gehad. Maar, uh, want u uh, bent dat... er, u, voor de duidelijkheid, u bent er eigenlijk op uit om een sluitingsbevel te krijgen, want dan kunt ja. u gaan procederen. Precies, dat klinkt inderdaad een beetje ridicule in eerste instantie. Totdat je beseft dat je alleen dan kunt procederen. Want als je dat niet hebt in de kun je niks doen. Dus morgen om 11 uur zal mijn zaak weer opnieuw open gaan. Dan zal ik weer burgerlijke ongehoorzaamheid tonen. En dan zal inderdaad, uh, er een, uh, inderdaad een sluitingsmiddel worden overhandigd. U hebt al afgesproken met de politie. Nou, als u om die en die tijd komt, dan kunt u mij dan uh, de, ja, de juiste uh, uh, ja. papieren geven. En dan kan ik naar de rechter. Precies. En Begrepen nagenochtend... zij het eigenlijk waar u mee bezig was? Ja hoor, er is heel erg veel begrip. Er is ook heel veel weerzin tegen de WIPAS. Dus wat dat betreft krijg ik vanuit de vreemdste en meest onverwachte hoeken krijg ik bijval en steun. Oh, wat dan uh, dus... nog? Wat zegt u? Wat dan nog meer bijvoorbeeld? Nou, uh, denkt u bijvoorbeeld even aan het CBP? dat is dan niet een vreemde, dat is eigenlijk een zeer voor de hand liggende. Die ook een, een negatief advies aan de minister hebben gestuurd. Die inderdaad dus waakt, onze privacy waakond, ons zeg maar die ook zeggen dat deze maatregelen niet onder, voldoende onderbouwd zijn door de minister... en dat er veel minder zwaarwegende oplossingen mogelijk zijn. Kijk, discriminatie, laten we eerlijk zijn, als je daarmee begint, ga je op een hellend vlak zitten. En een discriminatie kan nooit voor welke vraag of welke probleem ook een oplossing zijn. Nee. Daarom moeten we ook nu niet grijpen naar dat ultieme middel van discriminatie, want je bereikt het dus verder ook... Helemaal niks mee. Het gaat alleen maar heel veel nadelen voor ons opleveren. Het bleek vandaag wel uit de enorme media-aandacht van, ja, eigenlijk zo'n beetje over de hele wereld. Mm -hmm. Die allemaal zoiets hebben van, wat? Je moet legaal gaan discrimineren van je minister. In het buitenland wordt hier met, met groot onbegrip naar gekeken. Ja. Aan de andere kant is het verhaal natuurlijk wel dat het vooral in Maastricht op een gegeven moment ingevoerd is... Um, om drugstrisme uh, een beetje de wereld uit te helpen. Waar toch ja, ook wel wat je... druk van was vanuit België en Duitsland. Nou, uh, ik geloof meer dat nou uh, van ons vanuit onze eigen overheid Duitsland en België. ...zijn eigenlijk behoorlijk aan liberaliseren. Zeker België is uh, Nederland al aan het voorbijstreven op sommige uh, gebieden. Uh -huh. Ik denk meer dat het de moralistische symboolpolitiek vanuit onze eigen... Uh, ...weliswaar demissionaire, maar toch rechtse regering is... Uh -huh. ...die echt uh, vanuit uh, de redenering uh, werken dat als je inderdaad het aanbod wegneemt... ...dat dan die vraag vanzelf ook wel weggaat. Ik Waarom kan kiest maar u er zeggen... eigenlijk niet gewoon voor, want u bent een zakenman? Waarom kiest ja. u er niet gewoon voor om, om lekker aan Nederlanders te verkopen... ...en nu gewoon aan de wet te houden? Omdat ik behalve zakenman ook nog eens een keer zelfblower ben. En dat ben ik langer dan dat ik zakenman ben. Ja. En ik heb mijn principes. Gelukkig zijn blowers wat dat betreft wel principieel. Hebben wel ruggengraat. Ja. En ik zal nooit discrimineren. Dat 1.2. Waarom zou zo'n volksgezondheidsrecht en een volksgezondheidsvoordeel. Daar hebben we onze coffeeshops shops namelijk voor in het leven geroepen. Waarom zou zo'n voordeel nou alleen voor een Nederlander gelden? Maar het gaat u wel geld eerder... kosten op deze manier toch? Of... Het gaat mij zeker geld kosten. En het heeft vandaag 360 mensen hun, uh, hun baan gekost. Maar dat had het toch wel gekost. Want ook met de nieuwe maatregelen valt er gewoon, uh, ja, wat dat betreft, bijna ook geen omzet meer te maken. De 14 koffieshops in, uh, in Maastricht hebben tot nu toe van de 1,8 miljoen klanten. die ze hebben, nu, die ze hadden, moet ik zeggen. hebben zich nog geen 100 mensen aangemeld voor een biedpas. Oh, ja. U begrijpt dat dat uh, niet bepaald winstgevend is. Liggen ze wel was. klaar voor ze? Of, uh... U moet dat zo zien, wij gebruiken al vier jaar een gedigitaliseerd uh, systeem. U moet niet een echt fysiek plastic pasje voorstellen. Je wordt dan gewoon digitaal opgeslagen met gegevens. Maar je moet bijvoorbeeld wel een originele inschrijving van het uh, gemeentelijke basisadministratie overleggen. Okay. En wat dan met die gegevens gebeurt en wie dat komt controleren, waar die terechtkomen, Joost mag het weten. De minister ja. geeft geen duidelijkheid, mijn burgemeester heeft geen duidelijkheid. Dan ga ik mijn klanten niet verplichten om zich te laten registreren. Dat zijn privacy-aspecten die toch wel erg van belang zijn. Een principe kwestie. Mark Jozemans, eigenaar van de Easygoing in Maastricht. Dank u wel. Graag gedaan. Het EK is nog geen 40 dagen weg en grote veranderingen bij een van de concurrenten van Nederland. We zitten niet rechtstreeks bij in de groep, maar het zou zomaar beslissend kunnen zijn dat Engeland vanaf vandaag een nieuwe bondscoach heeft. Roy Hodgson heet die beste man en wij gaan hem leren kennen zometeen op Radio 1. Maar eerst moeten we het hebben over Frankrijk. Aanstaande zondag is daar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. En voorzitter, president Sarkozy is het allesbehalve zeker dat hij nog vijf jaar de macht heeft. Saskia Houttuin zocht uit hoe zijn kansen liggen. Jour du Travail, de Dag van de Arbeid, staat alles in het teken van de hardwerkende Fransman. Hoewel hij dit jaar door de naderende presidentsverkiezingen bijna vergeten lijkt. Want tot ieders verrassing deed Sarkozy zelf ook mee. Hij hield een eigen bijeenkomst, een eigen Dag van de Arbeid. Voor de, zo zei hij zelf, de echte hardwerkende van de samenleving. Mijn liefde amis. u bent 200.000! Geen toespraak vol van victorie, maar volgt Sarko en zijn achterban blijft er hoop op een overwinning. Toch lijkt de kans na vandaag weer wat kleiner. Nu Marine Le Pen, de extreemrechtse presidentskandidaat die derde werd, aankondigde op Place de l'opera zelf zondag Blanco te gaan stemmen. De verwachting is dat daar volgens het ook zullen gaan doen. Vive la En dan naar De Bastille, waar traditiegetrouw eindeloze stromen manifestaties plaatsvond. Hoewel dit jaar meer lijkt op een eindeloze mars tegen, je raadt het al, de huidige president Sarkozy. Op spandoeken en shirts waren leuzels als assez, genoeg en wat en, ga weg, te lezen. Hoe dan ook, zondag 6 mei weten we pas echt zeker wie Frankrijk de komende vijf jaar zou gaan regeren. En mocht het voor Sarkozy mislukken, dan had zijn laatste grote bijeenkomst geen mooie locatie kunnen hebben als vandaag. Onder een stralend blauwe lucht met op de achtergrond de IJvertoeren. Blinkend in de zon. Ja. Een uh, reportage van Saskia Houtuyn. Zondag zijn dus de presidentsverkiezingen in, uh, in Frankrijk. Een strijd tussen Nicolas Sarkozy en uh, meneer Hollande. Arcade Fire op Radio 1, We Used to Wait. Een plaat die we niet alleen maar draaien omdat die steen goed is... maar ook omdat die uitgekozen is door uh, onze muzikale gast van vannacht... Arend Dijkstra, de zanger en gitarist van Belknie. Hij is uh, vannacht de gast en speelt de komende anderhalf uur nog drie nummers. Het is één minuut over half drie. Nederland slaapt, maar de wereld is nog wakker. Het minuutje, Het laatste per Martijn Middel. Goeienacht. Een overwinning op Al-Qaeda is binnen bereik, dat zei de Amerikaanse president Obama vannacht tijdens een verrassingsbezoek aan de Amerikaanse troepen in Afghanistan. Hij was op bezoek op de legerbasis in Bagram, ten noorden van de hoofdstad Kabul. Obama benadrukte dat de VS het land niet naar haar evenbeeld wil opbouwen, maar dat het vernietigen van Al-Qaeda het belangrijkste doel is. Eind 2014 zullen de Afghanen volgens hem weer volledig verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in hun eigen land. Komend weekend is een zogeheten supermaan te zien. Tenminste, als het onbewolkt is. Een supermaan is de volle maan op het moment dat hij het dichtst bij de aarde staat. Het fenomeen is redelijk zeldzaam. Tussen 1993 en 2005 kwam het niet voor. En na komend weekend is er pas weer een supermaan in 2016. Een supermaan is ongeveer 12% groter en helderder dan een gemiddelde volle maan. En financieel nieuws. De beurs in Tokio krabbelt weer wat op na een slecht begin van de week. De Nikkei staat op dit moment op een winst van ongeveer een half procent. Het nieuwsminuutje. Over 37 dagen begint het in Polen en Oekraïne het EK-voetbal... Ons team gaat dan ten strijde trekken onder leiding van Bert van Marwijk. Maar de Engelsen die zaten zonder bondscoach. Op het laatste moment is dat toch nog goed gekomen. Roy Hodgson wordt de nieuwe trainer van het Engelse elftal. De 64-jarige trainer is nu nog coach bij de Engelse middenmotor West Bromwich Albion. Jeroen Kluizenaar, volger van Engels voetbal. Goeienacht. Goeienacht. Dat is best een opvallende keuze van de Engelse bond. Uh, ja, nou, ze hadden inderdaad een aantal uh, favorieten die ze graag zouden willen hebben... Uh, ik denk ik zeg, dat ze het liefst uh, Harry Redknapp willen hebben, maar die is aan een goed project bezig bij Tottenham en ik denk die heeft uh, waarschijnlijk al gezegd dat hij uh, dat niet in de steek laat en daar gewoon verder wil bouwen. Uh, nou, Hodgson is nu zit nu als, als het goed is uh, bij een heel seizoen bij uh, West Brom en Albion um, en ja dat is natuurlijk voor hem een, een, een, een prachtige kans om eens even te kijken hoe, hoe ver hij al is. Maar hoe kan het nou voor het Engelse elftal zo moeilijk zijn om een bondscoach te vinden? Ja, dat is een goede. Nou, de Engelsen hebben heel veel verschillende soorten bondscoaches gehad de afgelopen jaren. Je hebt dan uh, ja, uh, die Erichsa gehad, uh, toen kreeg ze McLaren. Nou, die is uitgekost, toen kregen ze weer een buitenlander. Dat is de huidige dus... trainer van de FC Twente, hè? die is ook leider geweest of de trainer van het Engelse elftal. Ja, precies. En met hem is het dus niet gelukt het uh, EK toe te halen. Nou, die is uh, uitgekost door iedereen en elke kant en toen hebben ze Capello gekregen, dus we was weer een buitenlander. en naar de de FE en de defense hebben eigenlijk gewoon vanaf meteen uh, meteen gezegd, dat we willen eigenlijk wel weer een Engelsman. maar ja goede Engelse coaches zijn wel schaars op dit moment. Is het eigenlijk wel een, een eervolle baan? Ik, je moet natuurlijk je land vertegenwoordigen... maar over het Engelse team wordt er altijd gezegd... ze hebben fantastische spelers... maar de onderlinge concurrentie uh, is zo groot... dat het eigenlijk niet echt een team kan zijn... waar Nederland sterren heeft door heel Europa heen... die dan leuk vinden om met elkaar te komen. Zijn het eigenlijk de concurrenten, concurrenten van de ene dag... zijn de teamgenoten van de andere dag bij het Engelse elftal? Dat wordt inderdaad heel vaak gezegd. Ik denk ook dat dat wel een beetje waar is... Maar dat maakt natuurlijk de uitdaging alleen maar mooier om van dat stukje concurrentie, om daar eens even een mooi resultaat mee neer te zetten. Ja, um, ja je hebt inderdaad uh, de concurrentie is zo groot en de rivaliteit is zo groot dat, uh, dat ze ook spelers elkaar ook niet mogen daar en elkaar ook liever niet zien. Ja, sterker nog, er is maar... nogal een flink akkefietje tussen de aanvoerder van uh, Chelsea, en van het Engelse elftal was hij tenminste, John Terry, en de aanvoerder van uh, Manchester United, als ik me niet vergis, Rio Ferdinand. Ja, ja, Terry die heeft het uh, broertje van uh, Rio Ferdinand, Anton Ferdinand, speelt nu bij QPR, Queens Park Rangers, uh, uitgemaakt voor Black Cunt. Uh, in Engeland zijn er heel uh, weinig dingen die erger, die erger zijn dan dat uh, tegen iemand zeggen die met een, uh, die, die, die een uh, zwarte huidskleur heeft. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat Rio Ferdinand daar nog steeds een beetje boos over is en met reden. Maar dus de spelers hebben wel altijd heel vaak gezegd: uh, Wij, wij uh, stellen ons land boven de club en boven de rivaliteit. Maar ik vraag me af of ze dat een keertje waar kunnen maken. Nou ja, veel relletjes zijn er. Het, het, het, het, het is eigenlijk een ondankbare baan, zeg je misschien wel. Gaat die een uh, hoge ogen gooien, die Hodgson? Nou, Hodgson is een manager die altijd uh, de tijd nodig heeft om iets op te bouwen. En het is maar een vraag of hij die tijd krijgt. Toen hij bij Liverpool coach was in 2010. Hij Heeft zo van tevoren gezegd, ik moet de tijd hebben om hier een goed project van te kunnen maken. Die tijd heeft niet gehad, want het, de er staat er zo daar tegen. Dat zijn we gewoon niet in die seconden houden. Uh, nou, bij Engeland is dat identito. Rozen heeft altijd de tijd nodig om een verschil te kunnen maken. Dus ik denk niet dat de Engelse fans moet, moeten kunnen verwachten dat uh, Engeland nu in één keer uh, mee gaat doen om de titel op het EK. Is het eigenlijk de bedoeling dat hij lang blijft? Dat, dat zou je zomaar, kunnen, zomaar jezelf kunnen afvragen. Um, ik denk dat je beter een, een soort van succescoach à la ala uh, à la Mourinho, daar neer kan zetten. Want de Engelse fans die zijn puur alleen gericht op resultaat. Het mij niet uit hoe ze spelen. Uh, als ze niet uh, resultaat worden neergezet, is het niet goed. En ik denk dat dat een punt is waar Hodgson zichzelf kan weer opbreken. Ja. Het wordt een, een lastige tijd voor hem, maar hij heeft de uitdaging geaccepteerd. Roy Hodgson is de nieuwe coach van het Engelse voetbalteam. Dankjewel voor de analyse, Jeroen Kluisner. Prima. Het kan niet lang duren voordat de band weer terugkomt in de studio. Belkenie gaat zometeen nog een nummer voor ons spelen. Maar eerst iets anders. Want al uw vlindermessen, valmessen en stiletto's mogen weer achter slot en grendel. Vanaf vandaag is het verboden om dit soort messen in uw bezit te hebben. Zo moet het aantal steekincidenten worden verminderd. En toch blijven er genoeg messen over die ook flinke schade kunnen aanrichten. Maar is een simpel schilmes nou een moordwapen of een onmisbaar voorwerp in de keuken? Volgens Rob Verburg, mede-eigenaar van IJzerwarenwinkel en groothandel De Spijkermand... moeten we af van het negatieve imago dat er rond messen is. Goedenacht, meneer Verburg. Goedenacht. Ja, nou, om even op die vraag terug te komen. Is een schilmesje nou een moordwapen of een voorwerp in de keuken? Nou, het is een, het is een voorwerp uh, in de keuken. Maar natuurlijk, elk mes kan uh, in, in verkeerde handen gevaarlijk zijn. Zoals ook een, uh, een auto die, uh, die in verkeerde handen komt... en uh, dronken of vermoedwillig op zo'n inreed. Ja. Nou, is dus dat, ja. er is vandaag een, uh, gaat vandaag een wet in, hè? Ja. Um, wat, wat, wat houdt die wet precies in? Nou, in ieder geval het verbod op, op, op vlindermessen, uh, sileto's en, uh, en zijspringmessen. Maar nu zit ik niet helemaal in de messen... maar um, wat kun je met een vlindermes eigenlijk nog meer dan iemand nou, kwaad doen of neersteken? Nou ja, kijk, vlindermessen, dat vlindermessen verboden worden, ja. Daar hebben wij niet zo, uh, zoveel last van in. Verkoopt u ze? Uh, uh, wij verkopen ze al zeker vier maanden niet meer. Want wij waren al twee jaar geleden op de hoogte... Dat het, ...dat het eruit zou gaan. En we zijn heel lang zijn we eigenlijk in, in, ja, in, in, in het ongewisse gelaten van... Uh, kom, uh, ...mag het nou nog of mag het nu niet? Nou, nu is het uiteindelijk dan per 1, uh, 1 mei uh, inderdaad verboden geworden. Maar ja, een vlindermes. Uh, bijvoorbeeld, je hebt ook vlindermessen van, van een bepaald merk... ...en die kost je 298 euro uh, winkelverkoop. Ja, mensen die dat kopen, dat zijn puur verzamelaars. En ik vind, soms vind ik het ontzettend jammer dat dat, dat messen uh, in een negatief daglicht komen. Oké, okay, dus u zegt, u zegt dat er ook gewoon verzamelaars zijn en die worden nu ook de dupe van dit, uh, deze wetgeving? Nou, ja, nou, niet, er valt maar een heel klein gedeelte weg. Uh, maar denk maar eens aan, aan de bergbeklimmen die een mes bij zich moet hebben, of aan de, aan de duiken die, die verschrikkelijk raken onder water in, uh, in een koord. Ja. Maar nou is ja, het natuurlijk en... wel zo dat die messen in eerste instantie ontworpen zijn als wapens. Daar, daar zijn ze meestal toch voor. Misschien dat ze uh, voor verzamelaars ook aardig zijn. Maar, het, ja, maar zijn, dat het, het, is niet, het is niet gemaakt om een appeltje mee te schillen, een stiletto. Nee, nee ik heb het niet over het Kijk, dat stilettos, uh, stilettos heeft natuurlijk wel altijd een, een negatief imago gehad. Omdat het natuurlijk ja, met de knopje vrij snel open te maken is. Ja, dat zijn messen die dan nou niet echt, echt gebruikt of, of verzameld worden door verzamelaars. Uh, onder het gros, zeg maar. En u zegt dus dat deze wetgeving heeft uh, treft ook de verkeerde mensen. En het, we moeten af van het slechte imago. Heeft u nog een idee over hoe we het imago van het onschuldige mes op kunnen boosten? Nou ja, kijk, ik vind het zo jammer dat, dat, dat, dat een, een mes het wordt altijd geassocieerd met, met, met, met ellende. Terwijl, ja, denk maar eens in de keuken dergelijke, de autosport, duiksport, hengelsport, voor de jacht, voor de verzamelaar. Het is ook nuttig. In de keuken. Het is ook nuttig inderdaad. Ja. Nuttig of niet, er wordt in ieder geval een deel... is vanaf vandaag verboden om bij ja. te hebben te handelen... of door te verkopen. Meneer Verburg van IJzerwarenwinkel en Groothandel, De Spijkermand. Um, dank u wel. Graag gedaan. Goedenacht. Er is, uh, althans, er zou opwinding zijn onder veteranen. Er is een groot uh, defilé altijd in Wageningen op 5 mei. En er lopen ook soldaten mee die eigenlijk nooit veteraan geworden zijn. En de opheft erover... Die moeten we een beetje nuanceren. Dat hoort u zo meteen. Eerst muziek van de band in de studio hier. Balcony. Arend Dijkstra eigenlijk. Want normaal is hij met vijf. En nu in zijn eentje. En toch gaat het heel mooi klinken. Daar ben ik van overtuigd. When the sun comes up. The small... Only constructions that collapse, the disappointments and regrets. We try to do good, but we always fail. I'm so sorry, we always fail. De allereerste single van Balcony. De band Balcony hoorde u hier op Radio 1. En helemaal live natuurlijk. Zometeen nog het verhaal over de veteranen in Wageningen. En onze 16-jarige sterverslaggever Rens Schoosling. Die leert nieuws lezen van Rashid Finch. En dat doet hij vlak voordat Rashid Finch zelf uiteindelijk nog dat nieuws moet lezen. Het wordt hartstikke spannend. Blijf dus luisteren. Maar eerst ook naar onze rubriek. Waarin klein nieuws groot is. Het beste dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Onvermijdelijk zijn ze in de binnenstad van Medigstad in Nederland. Ja, draaiorgelmuziek in Enschede was er vandaag al helemaal geen ontkomen aan. De stichting Stadsorgel Enschede had voor een speciale manifestatie maar liefst 10 orgels naar de stad gehaald. En bijna allemaal gemaakt door deze man. Jan van Eijk is de oudste orgelmaker van Nederland. 81 jaar. Twee jaar is hij met een orgel bezig. Hij heeft er tientallen gemaakt. 81 jaar, de beste man. De hele orgelbusiness is eigenlijk een beetje verouderd. Hoe kan dat nou? Draaiorgels waren vooral populair toen muziek nog niet kon worden vastgelegd. Kijk, toen we nog niet de, de cd's, de platen en weet ik wat hadden, was muziek alleen toonbaar door orgelmuziek. Maar misschien heeft het ook gewoon te maken met het feit dat er niet meer ouderwets gedraaid wordt aan een orgel. Al kunnen de orgeldraaiers daar zelf niet zo heel veel aan doen. De meeste elektrisch, maar soms nog ouderwets met de hand aangedreven. Nou, zo hoort het eigenlijk, hè? Zo hoort het. Draaien met de hand. Maar het mag niet meer van een arbo, hè? Ja, we blijven een beetje bij de muziek, want we gaan het nu op de radio... maar eens hebben over de radio. En niet onze eigen Radio 1, maar Radio HKZ uit het Zeelandse Heikensand. Een bijzondere radiozender, want het wordt gerund door vijf jonge jongens. En die kregen begin deze week slecht nieuws te horen. Ik kreeg een mailtje van Buma Stembra en Sene. En er stond nog een geldbedrag bij. Ja, 2300 euro. Ja, dat moesten ze betalen en ondanks dat die jongens nogal jong zijn... pakken ze hun problemen erg volwassen aan. Want wat doe je als je in een probleem zit? Juist, uitgebreid analyseren. Toen hebben we eerst een lange vergadering gehouden. En ja, daarna hebben we heel goed gepraat... Ja, en de conclusie, er moest geld komen. Nog voordat ze wisten hoe ze dat moesten doen, was daar de reddende engel. Maar toen gebeurde er iets heel bijzonders. DJ Giel Belen van 3FM besloot de jongens te helpen. Dus ik zal alvast vandaag die 2300 euro overmaken. En dan kunnen we in ieder geval weer beginnen met uitzenden. Ja, prachtig. Er komt weer geluid als je afstemt op Radio HKZ. We zijn net live met DJ Daan en... We gaan er een leuke avond van maken met de best op 40 hits. Ja, en daarbij heeft Radio HKZ een ongekende publiciteitsboost gekregen. Omroep Zeeland, Hart van Nederland en een bezoekje in de studio van Giel Belen. Deze jongens zijn hartstikke beroemd nu. Het is wel leuk en zo, maar het is soms wel vermoeiend en zo. Ja, roem komt met een prijs. U heeft het zich vast alles afgevraagd, een Donald Duckstrip in het Fris. Hoe zou dat nou klinken? Dat is aan de commissaris van de Keninginnen. Wat Helske, wat is er aan, wat is aan de commissaris van de oh, Joe, De cheers die Donald Duck woon had, waarom keep je wolle? Want, jawel, speciaal voor het 60-jarig bestaan van de vrolijke Disney-eend... is er een Friese versie gekomen. En de commissaris van de Koningin is daar maar wat trots op. De Donald Duck, die lezen wij nog altijd. Deze krijgt een bijzonder plakje. Ja, deze krijgt een bijzonder plak. Ik ben er ook een grutsk op. Ja, en de Donald Duck staat altijd garant voor geniale naamgrapjes. En zo ook deze Friese versie er was geen echte frisse broek, maar er was wel herkenbaar. Dus dingen als als Dukem voor heeft van Dukem en eh van van toch wat wat in die in en die vogelverhaal te bloemen, maar het weer heel leuk, maar ook wel heel dreig. even voor de niet vriezen onder ons. De plaats Dukem werd Dukem en Herenveen werd Verenveen. De echte doelgroep, de kinderen, die zijn er dol op. Nou, je nouke zielen. Je bent er stil van, haast, hè? Ja, ja, ja. Ik heb gehoord dat je snel moet zijn. Er zijn maar 30.000 van deze Friese Donald Ducks gemaakt. Tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En u hoort daar fragmenten van RTV Oost, Omroep Zeeland en Omroep Friesland. De veteranen zijn boos, stond vandaag in de kranten. Tijdens het 5 mei-defilé in Wageningen lopen dit jaar namelijk voor het eerst militairen mee hebben gediend in de Koude Oorlog. Die militairen zijn nooit op een buitenlandse gevechtsmissie geweest... en daarom officieel geen veteraan. Dat zou tegen het zere been zijn van echte veteranen. Maar eens een uh, telefoontje langs de verschillende veteranenverenigingen... Uh, uh, die leert ons dat de zaak net iets anders ligt. Zo legt Klaas Orsel van de Unie van Nederlandse Veteranen ons uit. Goedenacht. Goedenavond. Ja. Nacht, ja. ja, het is tien voor drie, we ja, mogen ja, het nacht noemen. Ja. Um, hoe, hoe zit het nu eigenlijk precies? De, normaal is het voor um, mensen die echt um, nou ja, gevochten hebben in het buitenland. Maar dit jaar mogen er ook um, ja, koude oorlog veteranen meelopen. Ja, laat ik even vooropstellen dat uh, als je veteraan bent... dan heb je onder oorlogsomstandigheden gediend of deelgenomen... aan vredesmissies en humanitaire missies. Mm -hmm. En de koude oorlog militairen ofwel de Koude Oorlog Veteranen. Dat zijn militairen die zich hebben ingezet... Tijd, gedurende de tijd dat de Koude Oorlog dus uh, begon ja. in 1947. We mogen 1950 dus... 1950 tot 1992. We mogen in de hele wereld blij zijn dat het nooit echt tot gevechten geleid ja. heeft. En maar dat... maar uh, volgens de, de absolute letter zijn het daardoor geen veteranen. Nee, het zijn geen veteranen in de zin van uh, de wetgeving zoals ja. die is vastgelegd. En toch zijn dan de echte veteranen kwaad dat ze mee mogen lopen. Tenminste, zo lazen wij dat het charlatans zijn... die met een rits nepmedailles en linten... de glans en het applaus van de echte oudstrijders wegstelen. Dat is niet helemaal waar. Want ook bij de Koude Oorlog militairen zitten ook gewoon veteranen. En die militairen die hebben zich verenigd... onder de naam Koude Oorlog veteranen ofwel Koude Oorlog militairen. En er is een... Uh, Verzoek geweest van het Nationaal Comité Gedenking Wageningen om ook deze militairen deel te laten nemen aan de 5 Mei-viering in Wageningen. En die, daarbij worden op 5 Mei de landelijke capitulaties in 1945 herdacht en 67 en 60 jaar vrijheid in Nederland gevierd. En mm -hmm. tijdens het jaarlijkse defilé in Wageningen lopen dit jaar dus voor het eerst die Koude Oorlog-militairen mee. Op daarmee willen ze de capitulatie herdenken en de bevrijders eren. En ja. daarmee wordt ook de historische betekenis van de capitulaties en de vrede en vrijheid in Europa van vandaag na de Tweede Wereldoorlog benadrukt. Er is toen aan het veteranenplatform gevraagd. En daarbij zijn alle veteranenverenigingen aangesloten. Is er bezwaar tegen deelname van de Koude Oorlog-militairen aan het defilé in Wageningen. Uit die enquête die is gehouden... Heb, hebben uh, van de 42 verenigingen... Uh, er bijna 25, ja, 25 verenigingen hebben toen voor deelname gestemd. Vonden... hoe kan het dan dat we vandaag in de krant lezen... dat er zoveel veteranen tegen zijn? Nou, op de eerste plaats, ik heb dat uh, uh, landelijk geprobeerd uit te zoeken. Ja. Het gaat hier om een zeer klein aantal militairen die niet zijn aangesloten bij een van de verenigingen. Mm -hmm. En die vinden dat zij niet deel mogen nemen. Maar degene die aangesloten zijn bij de landelijke verenigingen, en dat zijn er bijna 100.000, daarvan, daarvan is niemand die gezegd heeft dat ze mogen niet deelnemen. Ja, dat ging om 90, uh, 90 mensen die geklaagd ja, zouden nou, hebben. Nou, maar we hebben honderdduizend veteranen. Ja, ja. Oftewel, Dat percentage is natuurlijk te verwaarlozen. Of te... En ik kan me wel voorstellen dat een veteraan denkt van ja, dat zijn geen echte veteranen. Nee, maar zij hebben niet onder de oorlogsomstandigheden gediend zoals de echte veteraan. Ja. Maar zij hebben onder dreigende oorlogsomstandigheden ja. gediend. En ze lopen... ja, er zit natuurlijk een gradiatie. En ze lopen ook niet mee als veteraan, maar als genodigde en een soort symbool. Uh, ze lopen nee. niet mee als veteraan, nee. Nee. Nee. want ze zijn officieel nee. geen veteraan. U gaat omdat ze officieel geen veteraan zijn en ze hebben dus ook niet uh, een plaats in uh, het, uh, laat ik zeggen, in het als veteraan. Ze okay. lopen op een apart, met het op een aparte plaats in het defilé mee, niet bij nee. de veteranen. Dus als ik het goed begrijp, dan wordt alles uh, gedaan met respect voor de echte veteranen. Die krijgen alle eer die ze zo ontzettend verdienen... na hun, uh, hun, uh, nou ja, eigenlijk hun fantastische werken in de Tweede ja. Wereldoorlog. Ja. En er is een mooie plek voor uh, de Koude Oorlog-veteranen. Ja. Dank u wel voor je uitleg, Klaars Orsel van de Unie van Nederlandse Veteranen. Dank u wel. Het is zes minuten voor drie. U luistert naar Radio 1. Dit is nog steeds wakker van Omroep WNL. Nog tot uh, vier uur op de radio. En de oplettende luisteraar die hoort dat uh, tijdens de nieuwsblokken... tussen onze programma's en alle andere programma's vannacht in... Rachid Finch daar uitstekend het nieuws voor leest. Hij doet het zo goed dat onze 16-jarige verslaggever... die iedere week op pad gaat om nieuwe dingen te leren... stik en stik en stik jaloers op hem is. En uh, aangezien hij deze week mei vakantie heeft... en hij wel een keer een nachtje kan laten schieten... gaat hij nu op bezoek bij Rachid Finch om te leren, jawel, nieuws lezen. Zo, Rashid Finch. Hey. Dit is een beetje jouw uh, tweede woonkamer. Dit is uh, al heel lang mijn tweede woonkamer inderdaad. Ja. Dit is de spreekcel uh, van, uh, van de nieuwslezers van de NOS. Waarschijnlijk inderdaad uh, de kleinste ruimte uh, in het gebouw. Echt de kleinste ruimte. <laughs> ja. Uh, en uh, ja, er, er is vrij weinig hier, behalve een microfoon en een scherm... Uh, en wat knopjes. Zijn er nog rare dingen gebeurd tussen de nieuwslezers? Nee, volgens mij niet. En zowel dan hebben ze het goed verborgen gehouden. Geen wilde nachten hier <laughs> bij de NOS. Nee, nee, nee, nee. Hoe is dat begonnen? Je bent nieuwslezer. Uh, ik las het net op Wikipedia. Een nieuwslezer is iemand die het nieuws op tv of radio voorleest. Mm -hmm. Dat klinkt heel makkelijk. Ja, hè? Dat, dat is ook zo. Zo klinkt het inderdaad. Maar dat is het niet. Uh, want nee? er, zit, er zit echt heel, heel veel achter. Uh, ik begon hier toen ik 19 was als redacteur. Dus ik mocht niet op de radio, mocht alleen maar ja, schrijven. Ja. En uh, na drie kwart jaar uh, was mijn uh, collega Peter De Vries, die uh, was toen nieuwslezer bij 3FM, die was zijn stem kwijt. En er was niemand anders dan ik ja. om in te vallen. En toen, en toen was je een van de jongste nieuwslezers. Ja, toen was ik uh, de jongste ben ik nu niet meer, maar uh, dat ben ik heel lang geweest, inderdaad. Ja. Jij zit hier normaal in je eentje. Ja. De, wat ben je van tevoren aan doen? Wat je van tevoren aan het doen bent, is eigenlijk uh, zorgen dat je je tekst kent. Uh, niet alleen de volgorde, maar ook echt dat je begrijpt wat er staat. Ja. Dus je bent eigenlijk met twee dingen bezig. Dus de inhoud en het tweede is meer de technische kant van... hoe spreek je dan bepaalde woorden uit. En voor zometeen, weet je al wat je gaat doen? Laten we even kijken naar dit bericht. Het uh, gaat over uh, president Obama. Okay. Die is uh, in Afghanistan, dat had hij tegen niemand gezegd, maar hij is er nu wel. Uh, omdat het een jaar geleden is dat Osama bin Laden uh, gedood werd. Oké, okay, nou dan kom ik hier vandaag om uh, ja, van, van de grote meester te leren hoe ik het nieuws moet gaan lezen. Uh, stel dat ik straks op jouw plek zit. Mm -hmm. uh, ja, hoe, moet ik het, hoe moet ik het gaan aanpakken? Ja, nou er zijn, er zijn twee dingen waar je eigenlijk op moet letten. Het eerste heeft te maken met je houding. Dat je realiseert wat je aan het doen bent. Je moet je bedenken dat er heel veel mensen zijn die speciaal voor jou de radio aanzetten en harder zetten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 De eerste zin van dit bericht is: president Obama is in Afghanistan voor een verrassingsbezoek. Een nou, verrassingsbezoek is belangrijk, want he, dat is wat hij aan het doen is. Waar hij is, lijkt me ook belangrijk. Ja. Afghanistan en Obama. He, president zou je niet hoeven te benadrukken. Ja, nou ja, de tekst ligt hier voor ons. Mm -hmm. Voorlezen dus. Het, het heet nieuwslezer, maar wij willen het toch wel vertellen. Nieuwsverteller, eigenlijk? Ja, eigenlijk zou het zo moeten heten. Ja, ja want in België heet het nieuwsanker. Uh, en dat is ook weer een beetje dubbel, want een anchor die heeft ook echt een, een soort personality en uh, misschien wel een klein beetje een mening. En dat hebben nieuwslezers op de radio in Nederland dan weer niet. Maar ik zit hier nou met jou, ik kan jou vragen stellen. Ja. Uh, zit je hier dan nog wel met een beetje samengeknepen billen, omdat ik kan natuurlijk alles vragen. Jij kan alles vragen, absoluut. Nee, ja, maar daar, daar wen je inderdaad aan. Zeker als je mensen hebt als Giel Beelen of Sander Lantinga. Die, uh, die vinden het ook leuk om een nieuwslezer weer de tent uit te lokken. Dus, dus daar okay, raak je wel aan Dus gewend. je bent het wel gewend? Ja hoor, zeker. Oké, okay, nou laten we het even gaan doen. Want tenminste, ik, wil, ik, zou het wel, ja. ik zou het wel willen kunnen. Ik wil wel eens horen hoe je dit doet. Doe maar. Ik zal hem gaan proberen. President Obama is in Afghanistan voor een verrassingsbezoek. Het bezoek van Obama komt precies een jaar na de liquidatie van Osama Bin Laden... door de Amerikaanse commando's. Obama heeft in Kabul een verdrag getekend met de Afghaanse president Karzai... over de voortzetting van de hulp aan Afghanistan na 2014... als de Amerikaanse milita militaire missie eindigt. Uh, wacht even, als de Amerikaanse militaire missie eindigt. Heel goed, heel goed. Obama blijft 7 uur in Kabul. Nou, dat ging helemaal niet slecht. Oké, okay, maar begon jij ook zo, ongeveer? Uh, nou, ik de, zo, ja, op de of lokale radio beter? begon ik wel zo. Maar ik weet niet of ik zo meteen uh, op die manier uh, hier mijn debuut had mogen maken. Al vond ik wel <laughs> dat, ze, dat ze wel heel snel waren daarmee, hoor. Oké. Okay. was ik wel erg, erg vereerd door, absoluut. Oké, okay, nou, we kunnen zo direct van je gaan genieten. Want uh, wij zijn aan het einde gekomen van uh, het eerste deel van Nog Steeds Wakker. Uh, Anna en Bastiaan zijn straks weer terug, maar nu is het uh, de beurt aan de grote meester Rashid Finch.